4 uur, Thijssen met het NOS-journaal. De Mexicaanse badplaats Acapulco is door de tropische storm Manuel... volledig van de buitenwereld afgesloten. Alle uitgaande wegen zijn door overstromingen en aardverschuivingen geblokkeerd. Ook het vliegveld is vanwege ernstige wateroverlast dicht. Mexico kreeg het afgelopen weekende in het oosten te maken met de orkaan Ingrid en in het westen met de tropische storm Manuel. Daardoor ontstond een ongekend noodweer. Zeker 24 mensen kwamen om en in meer dan 10 staten worden overstromingen en aardverschuivingen gemeld.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 De oud-reservist, die gisteren een bloedbad aanrichtte op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington, was bekend bij de politie. Hij werd onder meer in 2010 opgepakt voor het illegaal gebruiken van een vuurwapen. Het is nog onduidelijk waarom de voormalige reservist gisteren het vuur opende op de basis. Dertien mensen kwamen daarbij om, onder wie ook de dader zelf.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 Tot zover het NOS-journaal, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is het afgesloten bij afrit Elspeed... door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En de N279 Ten Bos-Roermond is dicht tussen de A50 Veghel en Veghel... ook door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goedenacht en mooi dat u luistert naar Dit is De Nacht. We praten vannacht over geluk. Wat is geluk? En hoe word je gelukkiger? Gelukscoach Mathilde Kuper is bij ons te gast. Nogmaals welkom. Dankjewel Maarten. En zometeen gaan we ook bellen... Met Ad Bergsma, hij is geluksonderzoeker en hij promoveerde op het nut van zelfhulpboeken. Live muziek is er ook dit uur van Jared Grant met zijn band Grant. Maar uh, u kunt meepraten over geluk. Ik ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ik ben het. dat is de kern. Ik ben gelukkig. Maar hoe word je dat dan? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Daarover praten we dit uur verder met bijvoorbeeld Memo. Ben je er nog, Memo? Ik, ik noemde jou, geloof ik, net Men Menno, maar je heet Memo. Ben je er nog? Ik hoor Memo niet meer. Je zei nog zoiets moois. Als je iets verliest, dan leer je de waarde ervan kennen. En dat helpt je denk ik ook om gelukkiger te worden. Maar Memo is weg. Dus we gaan verder. U kunt mee blijven praten. Bel 0800 1121. Bent u gelukkig? Waar vindt u dat gelukkig dan in? En wat voor tips heeft u misschien voor iemand anders? Kunt u zich nog een moment herinneren waarop u ziels gelukkig was? En waar zat hem dat dan in? Zit het u allemaal zo mee dat u zo gelukkig bent? Of bent u gelukkig ondanks tegenslag? En hoe doet u dat dan? Of heeft u verdriet een plekje? Laat het ons weten. 0801121 Mailen kan ook. Nachtapenstaatje.io.nl En op Twitter praat u mee via de hashtag dit is de nacht. En uh, u kunt natuurlijk ook bellen met bijvoorbeeld vragen voor onze gelukscoach Mathilde. Dat kan hè? Ja, ja Als u vragen hebt uh, op welke manier moet ik hier nou mee omgaan. Of ik zit met deze situatie. Hoe kan ik gelukkiger worden? Bel, mail, Twitter. Wellicht. Uh, kan Mathilde u helpen om een beetje gelukkiger te worden? Nou. En ben je gelukkig voor Chi Coltrane? Is dat geen vraag, want zij is feeling good. Feeling good. Oh, Chai train. Wat lekker zeg. Wat hebben we. Een heerlijke muziek weer vannacht. Wordt er helemaal vrolijk van. Gelukkig eigenlijk. Vrolijk. Is misschien ook een ander woord voor gelukkig. Mathilde. Um, ja, nou ja, dat was me net ook mooi met het blijdschap. Wat Memo zei. Vrolijk, blijdschap. Dat zijn inderdaad geluksmomenten die je ervaart. Maar geluk is een wat overkoepelende woord. Gaat meer ook echt over welzijn. Uh, en gezondheid is daar ook een onderdeel van. Dus... Uh, maar muziek geeft jou een heel gelukkig gevoel, een blij gevoel. Ja, maar dat Klopt. is dus dat moment en niet het basisgevoel. Het is het moment, maar momenten dragen... Ja, het is natuurlijk wel met elkaar verweven. Ja. Uh, het draagt wel bij aan het basisgevoel. Uh... Ja. Want daar, dat is uiteindelijk wat echt telt. Hè? Dat we ons het basisgevoel, basisgeluksgevoel op een hoger plan tillen. En die, die geluksmomenten kunnen daarbij helpen. Dat hebben we het eerste uur ook al besproken. Ik uh, ben benieuwd naar wat Erik ons wil vertellen over geluk. Erik, kom er maar bij. Ja, goeienacht. Wat is voor jou geluk? Uh, ja, best wel veel. Maar waar we het eigenlijk over hebben is... Van, uh, bij mij is het begonnen van uh, Eddie Vedder van uh, Pearl Jam. Muziek. Die heeft op een Sorry? Muziek dus. Ja, nee, nee. Maar die heeft op een gegeven moment alles opgegeven... omdat hij het zat was van al zijn... Uh, uh, zijn status, zijn geld en alles. Die heeft alles opgegeven. En die is van de Canada gegaan. En uh, die heeft daar uh, In de Wild Live. Er is een film over gemaakt. Into mm. the Wild. Ja. Uh, en toen zag ik afgelopen zaterdag. zag ik een, uh, uh, uh, een serie op televisie. Heet, sorry, you Can Dance, dat als een meisje. En die wou heel graag dansen. Maar ze had geen, was nooit toegelaten op het daadseacademie. En is met twee ezeltjes. Is naar Zuid-Amerika gegaan. Ze ja? heeft ze 2000 kilometer rondgelopen en ze had gewoon het geloof in zichzelf gekregen. En ik zit al heel lang zelf te spelen met de gedachte van... Weet je, ik wil het gewoon niet juk van deze hele maatschappij van afgooien. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst met een hond, en een tent, gewoon de wereld in. Die vrijheid van, uh, van Mathilde. Die, uh, Mathilde Cooper, gelukscoach, zit hier uh, bij ons in de studio. En die vertelde ze straks al, die was in Ho Chi Minh City op de motor. Dat is het gevoel wat jij ook wil. Nou, niet, ja, de motor kan ook natuurlijk. Maar, maar bij wijze van spreken... Ja, precies. Het is, het is natuurlijk zo van, ja, je krijgt ontzettende ontberingen mee te maken, maar je bent met jezelf bij. Je bent met jezelf. Ja. Ik, ik, ik zou dan een hond nemen, zeg maar, dat zou ik mee op prijs gaan. Ja. Maar je bent met jezelf en gewoon geen verantwoordelijkheden alleen voor jezelf en voor je hond dan op dat moment. Ik heb mijn mond, ja. maar, maar, maar waarom dan aan de andere kant van de wereld en niet in, noem maar wat, Amsterdam? Nee, maar dat zeg ik gewoon, gewoon rondtrekken. Ja, dat kan ook hier in Nederland zijn? Ja, dat kan Nederland zijn, maar ik kan ook... Want je komt zo verschillende mensen tegen. En je komt ma verschillende Mathilde, ma maakte dat voor jou nog uit dat je, in, uh, dat je niet in Nederland of Europa... Je was in... Korea, toch? Ho Chi Minh? Nee, dat is Vietnam. Vietnam. Oh. <laughs> Stukje ah. Ah. Nou. Uh, Seoul, Korea. Uh, wat Erik wel mooi zegt, dat het, in die zin maakt het voor mij ook uit. Als je uit je eigen setting bent, krijg je eigenlijk een soort van... een uh, kans op, om opnieuw aandacht aan jezelf te geven. En te kijken van, hey, waar word ik blij van? Wat heb ik nodig? Dus, uh, dus dat hoor ik ook heel goed in Eriks verhaal. Dus het weggaan kan je daar enorm bij helpen. Maar het neemt niet weg dat het... Uh, dat het ook uh, uh, leuk is om te onderzoeken, van hé, hey, zonder alles op te geven, kan ik in Nederland ook een stukje juk ervan afgooien. Maar ik zit wel te denken, het, het, zoals je het nu beschrijft, is het dus je, je soort van herijken vanuit een soort uh, niemandsland, vrijheid, opnieuw bepalen welke richting je uit wil. Het kan toch ook vluchten zijn? Tuurlijk, kan ook. Reizen? ja. Hoor je, hoor je mij ook nog Ik hoor jou, Erik, ja. ja wat vind ja, je? Het, het, het, het, het, kan, het kan ook inderdaad een soort van zijn, inderdaad. Maar, maar ik, ik, ik, ik ben het, Ik bedoel, ik heb, ik heb een... Uh, ja, laat ik maar zeggen... Twintig jaar een potterde En ik ben het gewoon zat, weet je wel. Dus mm -hmm. ik wil gewoon het juk van me afgooien. En eens kijken wat er gebeurt als ik op mezelf geworden word. Ja. Maar dat, dat rot leven, dat heeft te maken met omstandigheden. En dan niet. Dat, zit, dat, dat rottige gevoel, dat, dat ellende gevoel zit niet in jou. Want dan denk je ja, als je, je weggaat en dat zit in je... dan neem je dat mee, toch? Mm, ja, je neemt het mee, maar je, kan, maar je moet zelf zien te overleven en te leven. En, en, en, uh... Maar in jouw geval is, heeft ik, ik, ik ben, het... Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben een mensenmens, Laat mens, ik het zo zeggen. Ik bedoel mm -hmm. als, als ik... Uh, op de markt lopen en die koopt een bos bloemen en dan geven ja. die gewoon aan willekeurige mensen van hier heb je een bos bloemen van, maar dan staan ze hier raar aan te kijken. Ja, ja, ja. geven hè? geven maakt ook gelukkig. Ja, dat, dat bedoel ik weet je, dus, ja. een, maar voor mij is het ontzettend fijn om gewoon eens een keer gewoon op jezelf teruggelopen te worden, om helemaal mm. weer tot de essentie te komen van jezelf. Ja. En eh, ontbering te ontstaan en ook mooie dingen te, te, te beleven en, ja. klinkt en, aantrekkelijk gewoon, Erik. Klinkt aantrekkelijk. Ja, het klinkt heel aantrekkelijk, maar dat, dat zeg ik. Je zit, je zit onder het juk van deze maatschappij. En ik word er een beetje ik heb er een beetje genoeg van. Ja, maar de, je, zeg je eigenlijk, ik zou dat wel willen, maar ik kan dat niet. Ik zit vast. Ik, ik kan niet die nou, keuze maken. Ik, oh, ik, ik, ik, ik kan het zo doen. Ik kan zo morgen gewoon een uh, gewoon weg gaan mijn rugzak inpakken en weggaan en laten broer de boel naar zoek het allemaal maar uit. Dat is in principe geen probleem. Oké, okay, maar uh, waarom, waar, waarom doe je het niet dan? Uh, ja, omdat er toch mensen zijn waar ik om geef, ten eerste, en ten tweede, ik heb er wel met een hele hoop mensen omgehad en die zeggen allemaal, ja, maar ik wil je niet missen, ik wil je niet missen, dus oké, dat die, die, die uh, de, de emotionele toestand niet krijgen. Maar het is, het is wel iets wat me trekt. Ja. Ik, wil, ik wil gewoon weer tot de essentie van mezelf komen. En ik denk dat ik, als ik zoiets zou doen, en als ik een hond zou nemen, je, dat maakt niet uit wat voor hond, gewoon nee, samen... Ja, dat, zou, zou dat ook helpen? Sorry? Zou dat helpen? Een hond erbij? Ja, dat denk ik wel. Hmm. Oké, okay, maar dat kan je natuurlijk ook nu al doen. Thijsblijvend. Ja, dat, dat ik, ik, ik zou het in principe ook noemen. Uh, uh, ik, ik, ik heb ook een geschiedenis van uh, ik ben in de kliniek geweest, dat is een, een beetje lullig verhaal. Maar ja. daar ga ik verder niet over uitrijden en niet iemand die zegt van ja, waarom ga je de wereld niet in? Ja, ja, ja. Waar, waar, waarom niet, Erik? Ja, dat denk ik. Dat, dat, dat zet u er steeds meer te denken. Ja. Als, je dat, als je die film uh, kijkt van Into the Wild van Eddie, van Eddie Vedder van, uh, van Pearl Jam. Ja, maar dat, dat ja, noem je nou, hè? In, into the Wild van Eddie Vedder? Maar de, de, was het Eddie Verder Dat was toch... Into the Wild nee, is de, toch de, met, met die jongen die, die dat eindigt toch heel slecht? Die, die overlijdt toch? Ja, maar in het in in echte eindigt het niet slecht. <laughs> oh, oké. Okay. Het is gebaseerd ja, maar, maar, maar, op het die, maar, verhaal die, maar, van die, Eddie. Oké, ja, ja. Maar die, die, die, die man die heeft dus, een dus liedje Society, als je die wil draaien dat zou ik het helemaal geweldig vinden. En er zit één zin in, Society, don't blame me if I disagree. En hoe heet dat liedje? Society. Society van Pearl Jam. Nou, we gaan hem wel even, even zoeken. Misschien dat we daar nog gelegenheid voor hebben. Ik vraag het maar af. Dat zou, af, want helemaal, dat, geweldig. Dat zou hebben, helemaal geweldig zijn. Ja. We hebben nog een hoop uh, te bespreken en te doen en... Uh, uh, Ad Bergsma hangt aan de lijn. Daar gaan we nu naartoe. Dus dat, ik, ik moet even bekijken. Maar we gaan even kijken of we hem kunnen vinden. Yes, Dank Society wel, van Pearl Jam. Oké, okay. Erik, bedankt voor je... Nee, nee, ho het ho is niet van Pearl Jam. Het is van Eddie Vedder. Oh, van Eddie Vedder. Sorry. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. Erik, dankjewel. Jij wel. nog. Blijf luisteren. Hoi. En ik zei het al. Ad Bergsma hangt aan de lijn. Ad Bergsma, jij bent geluksonderzoeker. Ja. Dus jij weet hoe, hoe we dat onder... want dat, de, de aanleiding voor deze uitzending is dat onderzoek vorige week... Hè, dat happiness uh, report, waaruit bleek dat ja, Nederland... De de Naties, ja, de Naties, dat het ja, Nederland ...op drie na gelukkigste land. Ja, het is wel een beetje net als met uh, enquêtes van Maurice de Hond. Je neemt elke keer een andere groep die je enquêteert... en dan krijg je net een andere uitslag. En een deel van die verschillen komt omdat je het opnieuw meet... Mm. Uh, dus als je het volgende week opnieuw meet... Dan, dan zijn we misschien het zesnaal gelukkigste land. Maar Nederland doet het gemiddeld gewoon erg goed. We staan toch namelijk bij dat onderzoek altijd wel ergens in die top vijf. Of top tien in elk geval. Uh, Nederland doet het gemiddeld erg goed, dat zeg ik ook. Maar ja. of we nou precies de derde zijn, of de vierde, mm. of de achtste. Want waar is, uh, waar is, of de, de tweede. Ja, en op, op wat voor soort vragen of gegevens is zo'n onderzoek eigenlijk uh, gebaseerd? Uh, dan vragen we dus mensen zo van hoe, hoe ze zich voelen over hun leven als geheel bijvoorbeeld. En dan het zo van, uh, op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je je leven, zoiets? Ja. Hmm. Um, en, en, en alleen het geluksgevoel? Of, of speelt bijvoorbeeld gezondheid ook een rol? Nou, je hebt verschillende metingen. Vrijheid uh, hebben we hier ook al genoemd, de mate van vrijheid. Nou, de mate van vrijheid is een voorwaarde voor geluk. Als je zelf keuzes kan maken, uh, dan ben je gemiddeld gelukkiger. Maar dat zijn, uh, dat, dat zijn geen, geen harde data die in zo'n onderzoek een rol spelen? Nou, je, je, je hebt uh, In Bhutan bijvoorbeeld hebben ze over bruto nationaal geluk. En daar zitten ook allerlei voorwaarden voor geluk in de meting. Mm. Yeah. Uh, dus als je dan uh, uh, je aan de cultuur houdt, ter plaatse bijvoorbeeld, wordt dat genoemd als een voorwaarde uh, okay. voor geluk. Dus, dus je hebt allerlei soorten metingen van geluk. Maar wat wij op de Erasmus doen is, uh, mensen vragen hoe ze zich voelen over hun leven de laatste twee weken en gebruiken we dat als uitgangspunt. Oké. Okay. En dat monitor je een bepaalde tijd? Nou, elke keer als er zo'n uh, onderzoek is... dan nemen wij dat op in de World Database of Happiness... en dan heb je een soort, krijg je een soort verzameling van uh, uh, onderzoeken tegelijk... en dan krijg je een soort gemiddeld over al die onderzoeken... en dan kan je zien wat voor ontwikkelingen er zijn. En dan zie je dat Nederland uh, op het huidige niveau... wat de World Happiness Ja, en dat het klopt wel. dat in Griekenland of Portugal daar sinds het begin van de crisis het geluk met een punt is gedaald. Hmm. Uh, maar dan vraag ik me toch af, want in Nederland wordt ook een hoop gemopperd. Er wordt weer bezuinigd. Gisteren was het weer uh, uh, het verhaal uh, weer overal in alle media te vinden. Iedereen gaat erop achteruit. Uh, dit land is weer eensgezind in. Uh, ze moeten ook altijd. Nou, veel maar in hebben. En toch zijn we zo gelukkig. Hoe kan het nou? Uh, jullie hebben net al in de uitzending gezegd dat vrijheid, nee. uh, dat weinig hiërarchie, dat je zelf kan bepalen wat je wil. Mm -hmm. En dat dat een belangrijke bijdrage levert aan geluk. Maar die uh, vrijheid, vrij... I, I, I, ik noem maar wat. En je de vrijheid je... Hebt, heb je ook minder ruimte om te klagen bijvoorbeeld. Als je gewoon moet doen wat de baas zegt, dan kan je, ja, dan kan je stiekem klagen. Maar wij kunnen, hebben ook de vrijheid om vrij openlijk te klagen. Maar die vrijheid maar... neemt toch ook significant af op het moment dat je in je baan verliest, ik noem maar wat. Dan heb je een hoop vrije tijd. Maar dat, dat lijkt me uh, uh, leiden tot een gevoel van gevangen zitten in een situatie waar je niet uitkomt. Uh, als je kijkt naar de mensen, uh, zo van een crisis, voor het gemiddelde geluk, economische crisis in de jaren tachtig, waarbij deze redelijk vergelijkbaar is. Uh, ik ben geen econoom, maar wat ik mij laat vertellen. Uh, je bent psycholoog, hè? Voor de ik orde. ben psycholoog, ja. ja. Dan, dan, dan zie je dat die crisis weinig doen voor het gemiddelde geluk. Maar als je mensen specifiek eruit neemt uh, die werkloos worden, die, die verliezen wel wat geluk. Maar 1% meer uh, mensen die werkloos worden, dat geeft door gemiddelde gelukscijfer volgens het VN-rapport uh, een daling van 0.03 punt. Dus zelfs kleine verschillen zijn al vrij wezenlijk. Maar op, op zich, omdat je uh, als je niet werkloos bent... Uh, en je geeft je geluk een 7,5, zeg maar... en dan word je werkloos... Uh, en dan wordt het misschien een 6... maar omdat het maar 1% van de bevolking is... heb je niet direct een groot effect mm. op het gemiddelde geluk. Okay. En bovendien... mensen die gelukkig zijn... wil niet zeggen dat er nooit nare dingen in hun leven gebeuren. Mm. Als je het voorbeeld net had van uh, Into the Wild. Ja? Uh, die die, die, die, die meneer die was behoorlijk ongelukkig... in zijn eigen leven, in de film in ieder geval... Ja? Uh, en eigenlijk was hij dat in het wild op het laatst ook niet. Nee. Maar hij had wel andere momenten. Het interessante is trouwens dat hij aan het eind van de film zegt... Uh, dat hij eigenlijk zijn familie begon te missen... en dat de ja. keuze die hij ja. had gemaakt om alleen te zijn niet zo handig was. Ja, ja. En, toen, en in de film wordt hij dan ook nog eens uh, doodziek. En dat, uh, ja... Nou ja, daar word je niet heel gelukkig van inderdaad in zo'n situatie. Hij want vergiste dan... zich in een uh, eetbare plant en het liep niet goed ja. af. Ja, ja, precies. Die is giftig. Goed, um, ik praat zo met je verder, um, uh, Ad. Blijf even hangen. We gaan uh, namelijk naar uh, de live muziek. <coughs> Grant. Jared Grant. Yep. Zit je er weer klaar voor? Uh -huh. Waar ik nog benieuwd naar was, namelijk. Was, uh, uh. Wat, uh, wat, heb je, heb, wat heb jij als muzikant tot nu toe als hoogtepunt gehad? Waar je vermoedelijk ook heel uh, gelukkig was. Oh als hoogtepunt. Ik kwam ergens iets tegen over Ellen Clark. Oh ja, ja, dat was te gek. Dat was. Nee, was was vorig jaar alweer. November, no, voor, november vorig jaar hadden uh, we daar voorprogramma gespeeld toen. van Ellen Clark. Ja, in uh, 013, de 013 grote zaal. Dat maakt natuurlijk dat een beetje dezelfde gek. stijl muziek. Ja, ja. En dan sta je daar in zijn voorprogramma. Ja. En dan uh, komt hij in afloop bij je toe even. Uh, ja, hij heeft ook met de... We hebben afgelopen ook wel een beetje gepraat, zeg maar. Gewoon ja? leuk. En hij heeft ook de show heeft meegekeken vanuit de coulissen, zeg maar, toen we bezig waren. Dus dat was wel... Uh, ja. En hij vond het uh, wel tof. Ja, hij vond het wel tof. Het ja. uh, niet voor niks natuurlijk dat je in zijn voorprogramma mag. Ja. Ik zal hij wel even checken, denk ik. Wie, uh, ja, ja, ik denk wie, het. Ja, is ze publiek mensen ontwarmen? Ook, uh, ja, ja. ja. Hey, en heb je nog dromen van... Daar wil ik staan als muzikant. Dat wil ik doen. Um, ja, voor nu zou het helemaal te gek zijn als ik uh, gewoon ook van, van muziek ook echt zou kunnen leven. Zeg maar. Gewoon alleen je eigen muziek maken en daarmee. Uh, ja, zeg maar alles kunnen doen. En gewoon je boodschap eigenlijk uh, door kunnen geven naar andere mensen. En andere mensen daarmee gelukkig kunnen maken, zeg maar. Ja, ja. ja. Ja, dat is mooi. mooi ja. Een mooie droom. En, en op welke plekken zou je... Want dat kun je natuurlijk met de cd. Die vindt de weg dan naar de huiskamers van de mensen. Maar nee. op welke podia zou je nog willen spelen? Uh... Wat, is, wat is voor funk, soul, het, de hemel? Oh, uh, ja... Oh, <laughs> nee, nee, ik denk van North Jazz. Yes. Dat is wel echt te gek zou zijn. Als ze daar uh, zouden kunnen staan. Ja. Volgend jaar of zo. En, en, ja. en dat, dat klinkt hooggegrepen, want daar staan ja, grote namen als ja, Prince en zo. Ja, precies. Dat is maar, wel hooggegrepen. Is het maar... haalbaar? Ja, ik denk het wel. Met, met wat wij maken, dat ja, ja, zou er goed tussen passen. Zeg maar. Ik ga het niet tegenspreken. En ik ga jullie lekker uh, uh, loslaten op de muziekinstrumenten en jouw uh, op de zang. Want jullie mogen lekker gaan zingen en spelen. Yes. Freedom, geloof ik, hè? Freedom, ja. Want vrijheid is geluk. We hebben we al. Uh, Besproken hier in de uitzending. En dus uh, gaan de heren van Grant daar ook over zingen en spelen. Hier is Grant met Freedom. Yes. Today, everything's going right. I can feel all right today. As a smile on my face, I can say, at last, I can live the best. A journey of a thousand miles starts with one step. No Ik Lekker weer, ja. Ik ga wel weer klappen. Ik blijf enthousiast over jullie, hoor. Freedom. Lekker orgeltje erbij. Mm. Dat was dus Grant. En je kunt nog steeds de EP van ze winnen door te mailen. Dat doe je naar nachtapenstaatje.eo.nl En dan moet je even vermelden je naam, je adres, je telefoonnummer. En waarom verdien jij de EP van Grant? Nou, als je dat doet, dan selecteren wij uit de inzendingen een winnaar. Of dat doet de band. Dat gaan we zo kunnen jullie misschien wel doen. Zo. Hm. En dan, wie weet. Vind je de CD straks in je brievenbus? Dan ben je een gelukkig mens. Denk ik dan maar. Goed, want geluk, daar hebben we het over vannacht. En dit is de nacht. Onder meer met mijn studiogast Mathilde Kuper, gelukscoach. En aan de lijn hangt toch Ad Bergsma, hij is geluksonderzoeker. Ad? Ja. Nou, heb jij ook onderzoek gedaan, of sterker nog, je bent gepromoveerd op zelfhulpboeken? Dat was een van de onderdelen van mijn onderzoek, ja. ja. Zeker. En je hebt een hoop zelfhulpboeken tegenwoordig, hè? De... Ik geloof dat je in Amerika 3600 verschillende titels hebt uh, waarin how to. Nou, en dan in de. Start. Uh, uh, how to. How to, how, to uh, yeah. how to be happy, how to be. Uh, To Love the Partner, Your rich weet ik veel. Ja. Zelf, ja, ik heb je ook een, zelf heb je ook een bescheiden bijdrage gedaan met boeken zoals Gelukkig Werken Daarna, en Succesvol ja, Ouder worden. Helpen die boeken nou echt? Uh, er zijn twee antwoorden op mogelijk. Uh, bij Succesvol Ouder worden bijvoorbeeld, dat is gebaseerd echt op een programma dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Uh, waarvan is bewezen dat het werkt, maar het, het boek zelf is niet onderzocht. Dus het echte antwoord is, we weten het niet, maar ik vermoed van wel. Uh -huh. En, maar maar en, en al, al, die van andere al die andere nee. zelfhulpboeken? Al die andere zelfboeken die jij hebt onderzocht voor je promotie? Wat, wat kwam daaraan harde data uit? Helpt het mensen? Nou, er bestaat harde data op het gebied van negatieve zelfhulpboeken. En dat bedoel ik niet dat die boeken negatief zijn, maar ne en, uh, dat die probleemgericht zijn. Uh, dus die uitgaan van uh, het verhelpen van depressies. Uh, uh -huh. Uh, dat, dat soort dingen of als je dunner wil worden of dat je een probleem hebt en dat je een hele specifieke aanwijzingen krijgt goed te lossen. Uh, er bestaan echt goed onderzoek waaruit blijkt dat sommige van die boeken, uh, het, is, het is echt maar een fractie dat onderzocht is, dat die echt effectief kunnen zijn. Mm. Maar wat uit onderzoek ook blijkt is dat mensen die negatieve boeken bijna niet kopen... Oh. Uh, wat veel vaker gekocht wordt. zijn boeken die gericht zijn op groei. Of die gericht zijn op het ja. stimuleren van een goed gevoel. How to? Hoe, hoe word ik gelukkig? The um, How of Happiness is een, bijvoorbeeld een heel goed verkocht boek. Ja. Uh. Ja, maar, maar dan vraag ik me toch af. Zo'n boek, daar zit je met je boekje in een hoekje. Um, werkt dat nou echt? Of kun je niet veel beter zoals Mathilde zo'n gelukscoach inhuren. En daar gewoon eens een paar goede gesprekken mee hebben. waar uh, Mathilde de werk echt onderzocht is... Nee, dat, wat, wat ik vraag eigenlijk is... Kijk, zo'n boek is... Die, die, dat is geen interactie. Zo'n coach kan aan jou vragen. Kan doorvragen. Kan bespeuren waar zit het hem in. Die kan ja. daar vanuit tips geven. Zo'n boek... Ja, we verslinden ze bij duizenden. Uh, maar uh, ja... Nou ja, er zijn, er zijn verschillende meningen over die zelfhulpboeken. Waar, van wat jij nou eigenlijk zegt... Dat zegt ook... Uh, Janet Pollyfide, is een Canadese psycholoog, die zegt zo van uh, het feit dat die zelf veel boeken uh, steeds maar weer in de top 10 staan van de bestsellerlijsten, daaruit blijkt dat ze niet helpen. Want als je één keer een <laughs> boek leest uh, en je wordt er beter van, dan heb je ze nooit meer nodig. Ja. Uh, dat is één manier om er tegenaan te kijken. Maar zouden, gewoon... ze het, zouden ze het bewust doen, Had? Zouden ze nou bewust zo doen dat het niet werkt, zodat we ze blijven kopen? Uh, of een conspiracy theory. Nee, dat denk ik zou nee. dat zou te ver gaan, hè? Maar... Nee, maar we, we, zo van, dat is één manier om tegenaan te kijken. Aan de andere kant om tegenaan te kijken... dan zijn mensen die kopen één keer per jaar uh, zo'n boek maximaal. Ja. Uh, en dat geeft van een manier enkele ideeën... Hoe je, wat ze aan zouden kunnen pakken, hoe ze het anders zouden kunnen doen. Of ze ge het geeft misschien alleen hoop dat het anders zou kunnen. Uh, en, en daar hebben ze kennelijk iets aan. Hm. Uh, en tegelijkertijd bij depressies bijvoorbeeld. Mensen die, zich, die niet goed in hun vel zitten. En het gaat er niet over zware depressies, maar over lichte depressies. Uh, die hebben we naar een therapeut gestuurd en die hebben zelf een boek gegeven. En het effect daarvan was allebei even groot. Ja. Dus het is niet per se dat je met iemand praat, uh, dat het dan beter wordt. Het is natuurlijk wel anders. Ja. Ik persoonlijk zou het leuker vinden om met iemand te praten als een boek te lezen. Maar... Ja, ik, ik ook. Ik, geloof maar het is ik. wel Lezen kan je doen op een moment dat je in de trein zit. Ja. Uh, bijvoorbeeld, het, het geeft vrijheid, het kost erg weinig, dus dat, dat zijn enorme voordelen. Ja. ja. Maar um, het, het kan je ook heel erg het gevoel geven dat je het dat je het allemaal zelf moet doen, toch? En vaak is, is het. Nou ja, op, op, op, op het moment dat je, je ongelukkig voelt en, en die, die, uh, vaak is de boodschap van zo'n boek dat je het allemaal zelf moet doen. Geluk zit tussen je oren, je moet er gewoon positief denken. Nou, moet... dat, dat weet ik niet of dat in al die boeken staat. Uh, wat ik zelf er bijvoorbeeld bij schrijf is dat geluk voor de helft uh, ongeveer. Er zijn verschillende schattingen van, maar de Amerikaanse psycholoog Sonja Liobomirski heeft geschat dat de helft van je geluk in je genen zit. Mm -hmm. uh, ja, en dat is op basis van het ook, ja. onderzoek bij tweelingen komt uit op 30%. Dus mm. Een heel substantieel van je geluk hangt af van je genen. Dus ja. dat is een deel wat je totaal niet kan beïnvloeden, want dit heb je meegekregen van je ouders. Ja. Uh, dus dat zijn dingen die je gewoon uh, mee kan geven. En de een heeft een geluksthermostaat, zal ik het maar even noemen, die altijd heel warm staat. De andere heeft een geluksthermostaat die altijd heel uh, die uit zichzelf vrij koud staat. De een kan een uh, uh -huh. vrij... Zijn leven en zich toch heel prettig en gelukkig voelen. Ja. De ander die moet heel erg zorgvuldig zoeken naar omstandigheden waarin hij zich het prettig voelt. Uh, dus dat zijn, dat zijn verschillen. Uh, en het, het, het lucht ook op als je dat weet. Als je tegen iedereen zegt, ja maar je kan super gelukkig worden. Wat dat betreft zijn er wel boeken die echt te ver gaan. Uh, en waar je het probleem krijgt uh, dat jij beschrijft. Maar dat geldt oh. zeker niet voor ieder zelfhulpboek. Dat je zegt zo okay. van uh, als, als je belooft dat iedereen miljonair kan worden. Wat er bijvoorbeeld vaak gebeurt in zelfhulpboeken. Uh, misschien dat het sommige mensen lukt. Maar de meeste natuurlijk toch nou, niet. Erbij. Dus, dus de, en het probleem van die boeken is. Ook een, een miljonair. En dan gaat het over geld. Maar veel van die boeken beloven toch iets soortgelijks. Alleen aan een, een geluksgevoel. En als je, als je dat boek uit hebt. En je hebt dat gevoel niet. Dan voel je je loser. En dan ben je dus nog ongelukkiger. Toch? Want jij doet iets fout. Nou. Misschien is dat. Je vroeg net. In Nederland zoveel klagen. Misschien is een van de redenen is dat we het gevoel hebben dat, het, uh, uh, dat de dingen die fout gaan, uh, als je te veel verantwoordelijkheid krijgt voor je eigen leven, dat je dan meer geneigd bent voor alle dingen die, die fout gaan, dat die druk te groot wordt. en dat, ja, je dan dat is dan je eigen om verantwoordelijkheid. Te, uh, presenteren. Ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Wayne Dyer, die dat, dat een vrij populaire zelfhulp auteur is en die, die goed verkocht wordt. En waar Amerikaanse psychologen van zeggen, het zijn boeken die niet heel erg helpen. Uh, die begint in één van zijn boeken begint dat hij een hartaanval heeft. En terwijl hij die hartaanval heeft, terwijl hij nog niet gediagnosticeerd is. Daar ja. uh, staat een verpleegster aan zijn bed. Die, die, uh, en die heeft het zo moeilijk en die is dan onderweg aan het redden. En zo van, ja, zo kan jij ook zijn. Dus de, terwijl je, je hartaanval hebt... en een half jaar later krijgt hij nog dankbrieven van die verpleegster. Ja. Uh, nou ja, dat, op, op zich is dat een vrij hoge standaard om aan te voldoen. Ja. Ik heb nog nooit een hartaanval gehad... dus ik kan niet zeggen hoe ik daarop ga reageren. Maar dat is een standaard waar ik voldoen. Dat ga ik niet redden. Nee. En nee. Dat, uh, dat, dat kan je het gevoel geven... Ja, dat, dat je niet goed genoeg bent. Ja. Tegelijkertijd als je dat leest. Uh, hoe realistisch, als, als ik nou tegen jou ga zeggen, nou, moet je nou eens even goed luisteren. Alles wat er gebeurt, jij kan altijd gelukkig zijn. Of je nou, uh, uh, of de kerkgemeenschap afbrandt, of dat je buren doodgaan, of dat uh, brandbommen vallen op je kinderen. Jij kan altijd gelukkig zijn. No matter what, geloof je me dan? Nee. Nee, precies. D -d dus mensen hebben ook verstand. Ja, dus oké. Okay. Mensen dat laten zich ik. niet zomaar dingen aanpraten. Ik ga even een, een beller erbij halen. Siegfried. Ja? Jij bent het wel eens met meneer Bergsma. Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Als iemand dat tegen jou zou zeggen, zou je ook zeggen... Nou, dan uh, spoort hier in mijn ogen niet. Nee, nee. Want ben jij gelukkig? Uh, ik ben het weer aan het opbouwen doordat ik uh, mensen help. Ja. Doordat je en mensen helpt. Heeft, dat ja, dat geeft een heel gelukkig gevoel. Bij maar je, je, je zegt... Ik ben het aan het opbouwen. Dus je komt ergens vandaan. Dat je zegt ja. niet gelukkig. Vertel. Nou, ik ben uh, vanaf 92 tot en uh, met uh, 2010 ben ik heel gelukkig geweest. Mm -hmm. En toen? En uh, toen moest ik beslissen over de over mijn eigen uh, eh, vrouw, zeg maar. Dan moest ik beslissen, anders uh, deed ik ziekenhuis. Dus ik moest hoe laat de stekker eruit ging. Heftig. Heel heftig. Ja. En na die tijd ging het allemaal maar bergafwaarts. Berg ik ben mijn twee kinderen verloren. Die zie ik niet meer. Uh, nu ben ik alles weer aan het opbouwen. Ik ben weer bezig met een bedrijf aan het opbouwen. Je zoekt gewoon op een gegeven moment... Een en ik help mensen. En daar word ik heel gelukkig van. Hmm. En wat ik net ook hoor van uh, Waterline. Nou, een vriendin van mij. Een pure vriendin, zeg maar. Ja. Daar heb ik verder niks mee. De, die heeft dat dus. Dat is concentreerd bij haar al jaren geleden. Mm -hmm. En die zit in hele moeilijkheden. Maar dan belt ze mij s'avonds laat nog. Of uh, via Facebook. Dat ze met een probleem zit. Nou, dan ga ik of ik ga naar toe praat met haar. Ja. En uh, zij van vanop. Nou, en dat geeft mij een heel goed gevoel. Vind ik een, vind ik een hele mooie bijdrage, uh, Siegfried. En ik, ik moest bij jouw bijdrage uh, denken aan, uh, aan een uitspraak van Dirk de Wachter. Ik heb hem al eerder in deze uitzending uh, uh, even aan het woord gelaten. En ik heb nog een tweede uitspraak van hem. die Ik, die, ik wil hem er even bij halen. Ik denk dat het grote verhaal van het geloof... dat vroeger in onze kontrijden en ook hier in Nederland bestond... is niet meer de grote zingever.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 Van de een of andere straal uit de hemel. Maar komt in de zorg voor de ander. In het beantwoorden van de nood van de, van de ander. Zie is, is, is dat ook een beetje jouw lijn? Het, het beantwoorden van de nood van de ander. Daar vind je zingeving in en dus geluk? Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Daar kan ik het volledig mee eens zijn. Als ik zie wat ik de laatste jaar gedaan heb om bepaalde mensen te helpen... die nou er beter voor staan... dan zichzelf. Nou, daar kan ik gewoon gelukkig van worden. Daar trek jij je dan weer aan op. Ik vind het een hele bijzondere benadering... eigenlijk dat je dus inderdaad op een bepaalde moment zegt... ik voel me ongelukkig en hoe ga ik gelukkig worden... door andere mensen te helpen. Het is geniaal eigenlijk. Toch, Mathilde? dat is niet geniaal. Ja Op zichzelf, als je midden in die put zit... kom je niet op zo'n gedachte, toch? Of jij wel? Ja, dat heeft wat te maken met uh, hoe sta je jezelf in het leven. Kijk, het leven gaat wel verder. Ook wat je meemaakt, je leeft verder. Ja. Op een gegeven moment kom je gewoon op een punt dat alles misgaat. Ja. En, daar moet je, en daar moet je voor waken. En daar heb ik altijd, uh, <kwijls> altijd gezegd... Zorg ervoor dat je niet in de drank vervalt of aan de drugs vervalt. Nee. Als je die twee dingen niet doet dan weet ik zeker dat ieder mens, ook hoe slecht het heeft... er weer ja. uit kan komen en zijn geluk kan terugvinden. Oké. Okay. Maar heb je die twee dingen, Ja. dan gaat het berg Oké. Okay. Goed. Siegfried, dank je wel. Overigens, als het gaat om geloof, zei dus uh, uh, meneer uh, de, wachter, direct de Wachter... zei De Wachter, uh, dat is voor een grote groep mensen niet meer... De, de zingever. Maar we hebben een mail van Mariana. Zij zegt. of Nee van. Sorry. Uh, Jessica Brands uit Amstelveen. Zij zegt. Haar gelukkigste moment is. Dat ze beleidnis deed. En gelijk gedoopt werd. En ze zegt. De heer draagt me. En dan is, nog zo'n reactie. Hadden we ook. Net binnen gekregen. Van een andere meneer. Die zei ook. Dat, uh, dat zij geloof hem houvast geeft. Uh, dus die mannen. En vrouwen zijn er ook nog die, die, die dat wel in, in geloof vinden. Um, Mathilde, kun je je daar iets bij voorstellen dat geloven helpt? Geloven in God helpt om gelukkig te zijn? Mathilde, ja. ik, zo, voor, we hebben je al een tijdje niet gehoord. Jij bent gelukscoach. Ja, klopt. Um, voor de luisteraars die ja, het ja, ik inschakelen. Kan, ik kan me dat heel goed uh, voorstellen... Uh, het heeft ook niet alleen te maken met het geloven in, maar vaak ook het deel zijn van een, uh, een geloofsgemeenschap. Kan opleveren, het hoeft niet, het is geen één op één, maar het kan wel opleveren dat je de dingen onderneemt die uh, uh, een hele grote bijdrage leveren aan je geluksgevoel. Hè? Het stilstaan uh, bij belangrijke thema's, iets doen voor een ander, stilstaan bij vergeving, stilstaan bij liefde. En dat zijn dan natuurlijk wel thema's die in het geloven enorm aan bod komen. Ja ja Helpt het, ja, je zegt ook die, die gemeenschap Helpt het ook zat ik te denken ik ben zelf gelovig ja. uh, om dingen te relativeren bijvoorbeeld um... Ongeluk te relativeren uh, als ik je interpreteer, ze relativeren, kijken we wat er aan, ook aan bod kwam hè, in verband met die zelfhulpboeken. Dat als je alles maar op jezelf betrekt, ben je ook de schuld van, ja, van de, alles. Hè. Dus precies. ook als je ziek zou worden, zou het jouw eigen schuld zijn, want je geluk is ook je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Uh, ja. In die zin kan het je wel helpen het uh, relativeren, om niet inderdaad altijd maar alles op jezelf te betrekken ja. en uh, uh, alleen maar vanuit schuld te kijken. Want schuld is niet een enorme bijdrage aan, uh, aan gelukservaringen. Waar maar vertrouwen dat... dat bijvoorbeeld wel is. En, en het ja. geloof in een god kan juist heel erg bijdragen in het, het vertrouwen dat er zorg is voor jou. He, en dat je, misschien geloof je dan dat hij direct van een god komt... maar dat die via god ook via de Het ja. nou, is een soort basisvertrouwensgevoel. Ja, dat als ja. jij in nood bent... dat er wel hulp voor jou gaat komen. En dat kan in allerlei vormen. En nou, in de vorm van Siegfried zou dat ja. bijvoorbeeld kunnen komen. En hier um, um, heb ik voor mijn lettergeest van afgelopen weekend. Bijlage van Trouw. Daarin zegt Rick Torfs hier iets over. Hij zegt... Um, uh, hij bespeurt een probleem in de huidige tijdgeest van geloof in jezelf. Waar we het net dus ook over hadden. Als het fout gaat is het jouw schuld. Wie gelooft in God hoeft hem niet beter te maken dan hij al is. Dat geldt niet voor wie zich in zichzelf gelooft. Die kan maar het beste dingen wat rooskleuriger voorstellen dan ze zijn. Dat is ook een ding. Ja. Uh, als je faalt dan heb jij dus een probleem. Terwijl ja. op het moment dat je... Zegt hij dus eigenlijk als je um, een, ja, in God gelooft kun je dat relativeren. Um, hij zegt ook, uh, geluk is, is ook iets wat we in deze tijd door de strot geduwd krijgen. Je moet gelukkig zijn. Ja, um, en, dat, en dat vind ik ook hetzelfde wat Ad mij zegt. Het, is gewoon, het bestaat niet, een heel uh, uh, leven gelukkig. En, en mijn, Ook al ben ik gelukscoach, dus ik zou ook nooit tegen iemand zeggen... je moet gelukkig zijn. Het enige wat ik gewoon waardevol vind om mijn tijd aan te besteden, zeg maar... in hey, mijn werk, is ja, degene die wel uh, uh, een stap wil nemen... Nou, met een goed gesprek en wat oefeningen kan ik diegene een hand reiken. En meer, meer dan dat ook niet. Ja, ja, ja. En geloof kan dat ook doen. En iemand kan ook een enorme handreiking ervaren door een geloofgemeenschap. Door het, het geloof in God, het vertrouwen. Dat, uh, hè, dat is ook een stukje uh, optimisme van een soort van vertrouwen. Het gaat wel goed komen, want God zorgt voor mij. Dat is eigenlijk uh, de factor, dat vertrouwen. Dat komt um, ook eens terug. Ja, nou, ik ben niet gelovig. Dus, maar dit is wel iets zoals ik het interpreteer... hoe het bij gelovige mensen ja. he, vanuit de kennis die ik heb over geluk... Uh, uh, zou kunnen werken. Maar het kan ook zijn vanuit het gevoel bij een gemeenschap te horen. He, er zijn meerdere dingen die natuurlijk daarbij komen kijken. Maar dan weet jij wellicht omdat je wel gelovig bent meer over. Nou ja, die gemeenschap is, komt er sowieso inderdaad bij kijken. En dat vertrouwen, ik denk dat je daar een heel belangrijk punt te pakken hebt. Dirk de Wachter zegt... Voor veel mensen is dat niet meer het antwoord, maar nou ja, dadadada, ja, zorgen voor elkaar. Dat is het antwoord. <lacht> nou, Geloof je daarin dat dat, dat dat. We hebben natuurlijk ook een paar belles gehad die daar gelukkig van worden. Is dat een, de weg? Uh, ja, nou, wat, waar ik ook uh, veel mee bezig ben, het werk echt aan werkgeluk. En daar blijkt een pijler: wat maakt mensen nou ook gelukkig op werken? Is zingeving. Dat het werk wat je doet ertoe doet. Nou, en iemand helpen iets voor iemand doen is natuurlijk, het, het, dat doet er altijd toe. Want als iemand iets niet kan, die, kan eh, die is ziek, die kan geen boodschappen doen en jij gaat zijn of haar boodschappen doen, dan kom je heel direct in die zingeving. Dus, uh, en het gevoel dat er iemand ook altijd is om jou te helpen in nood, dat creëert ook weer uh, een geluksgevoel bij de ontvanger. Dus dit is een wederzijdse die aan beide kanten goed werkt. Ja. Even uh, terug naar Ad Bergsma, die hangt nog aan de telefoon, geluksonderzoeker. Herken je dat, Ad? Uh, het blijkt er ook uit onderzoeken dat helpen, andere mensen helpen en geven... dat dat mensen gelukkig maakt. Zeker. Een van de favoriete voorbeelden vind ik is een experiment... waar ze 25 hebben gegeven aan studenten. En dat mochten ze aan zichzelf besteden, een cadeautje kopen. Nou, studenten zijn niet rijk, dus dat is best veel geld. Uh, of ze mochten iets voor een ander kopen... hebben ze aan het eind van de dag gemeten hoe ze zich voelden. En degene die iets voor een ander hadden gekocht, voelde zich prettiger. Oké. Okay. Je viel heel hele leven weg, maar 25 euro ging het om, hè? Ik zei dollar, want dat is een Amerikaans onderzoek. Aha, ja. en, en daar dus degene die iets voor een ander kochten, voelde zich gelukkiger dan degene die iets voor zichzelf kochten? Ja, tegelijkertijd. Uh, zo van, het is ook een soort correctie op de tijdgeest, zeg maar. Zo van, als je te veel bij jezelf bezighoudt... Uh, zingeving, wat net werd verteld zo door iets voor een ander doen, is heel nuttig. Mm. Uh, zingeving in de vorm van jezelf helemaal wegcijferen en jezelf vergeten. Uh, dan schiet je door, zo van in de jaren ja. 50, 60 hadden we het idee van huisvrouwen die zijn gelukkig. En haar geluk bestond eruit om zich helemaal weg te cijferen uh, voor haar man. Ja. Nou, en degene die een moment tegen gingen protesteren, dat waren de feministen, ja. uh, dat waren ook... Uh, ...feestbederfers, zeg maar. Het, het, maar dat was een vorm van. Jezelf. Maar zo, zo, dus ze hadden evenwicht er wel gelijk. Wat belangrijk is voor jezelf en voor een ander. Ja, daar moet een evenwicht tussen zijn. Ja, ja? ja want ja. ja. Oké, okay, um, dus. En goed voor jezelf zorgen en voor een ander. Daar ergens, als je daar een balans weet, nou, vind Matilde. Mathilde? Nou ja, ik vind dat heel mooi, die vliegtuigprocedure van de, die, die zuurstofmaskers. Um, zo, zo simpel moet je het soms in mijn ogen ook zien. Van eerst je eigen zuurstof opzetten. En dan ben je in staat om andere mensen ook al die kapjes op te zetten. Dus uh, uh, niet dat je altijd voor moet gaan. Maar je moet inderdaad ook goed voor jezelf zorgen. Want dan kun je op, lang op lange termijn heel veel voor andere mensen doen. En cijfer jezelf volledig weg. ja Daar gaat ooit de prijs voor betaald worden. Oké, okay. ja. ja. Je wordt ook cynisch dan, hè? Ja, <laughs> goed, dus, dus, dus, dus dat blijft inderdaad dan een belangrijk punt. Dus niet geven op zich is wat gelukkig maakt, maar die balans tussen geven en, zou ik zou kunnen zeggen, ontvangen. Geven en ontvangen? Voor, je, voor jezelf zorgen. Ja, voor jezelf, want je ja. kunt jezelf ook geven en ontvangen. Als jij uh, het jou heel goed doet om, uh, om te sporten, maak daar dan tijd ja. voor. Ja. En vind... mensen zijn daar denk ik ook verschillend in, hè? Ja, in, heel in... verschillend. Hoe je in elkaar zit, hangt ook nog wel vanaf... in hoeverre je gelukkig wordt van dienen en zorgen en zo. Ja. ja daarom kiest ook niet iedereen een zorgzaam beroep, denk ik. Uh, nee, en daar zit ook wel... ook bij de zorgzame beroepen moet je kijken... bij wie, wie cijfert zich nou echt weg... en wie wordt nou echt gelukkig van, uh, ja. van wat hij doet. Ja. En ook in het ontvangen zit voor heel veel mensen een uitdaging. Ja. Maar dat moet iedereen dus eigenlijk liefst met een coach. Tenminste, dat zou mijn voorkeur zijn. Misschien met een <lacht> veel boek. Misschien helpt het ook wel uitzoeken van, nou, wat werkt voor mij? Waar word ik gelukkig van? Ad Bersma, dank je wel voor je Graag bijdrage in, aan dit gesprek. Goeienacht. Goeienacht. En uh, ik neem nog even de mail van Mariana mee. Die bevestigt eigenlijk het verhaal waar we het net over hadden. Geluk bestaat het andere gelukkig maken? Dan bouw je aan je eigen geluk. Ja, nou, ik vind het een mooie. Die, die lijsten we in. We gaan naar de live muziek. Zijn jullie er weer klaar voor, uh, Jared? Ugh, ugh, ugh. Je verslikt je net even op het verkeerde moment. Hey, um, um, um, spannend, spannend, spannend. Zometeen na jullie uh, laatste liedje alweer in dit nacht... Gaan we, uh, gaan we horen wie jullie EP gaat winnen. Welk liedje gaan jullie nog doen voordat we dat horen? Het is een nieuw liedje. Een nieuw liedje, kijk. Ja. We zijn altijd in voor ja. nieuw. We hebben een... Uh, twee weken geleden. Of drie. Drie weken. Of vier weken geleden. Nou, we hebben een uh, schrijfweekend gehad met de hele band. En, een uh, sessie. Uh, ja, schrijfsessie. Hm? Ja, schrijf, ja, schrijf, ja. En daar, daar is dit... Uh, uit ontstaan eigenlijk. She's a lady, ja. toch? Dus ja. dan gaat het tijdens zo'n weekend over uh, dames. Ja, ja. Allemaal kerels bij elkaar. Dus, ja, dat, uh... Dan gaat het dan gaan over dames. Ja, Goed zo. Nou, ik zou zeggen, laat me horen dan. Yes. Liefde. Dat is ook trouwens zoiets, Mathilde. Maakt liefde over het algemeen gelukkig of ongelukkig? Oei. Eerst, over het, eerst het algemeen gelukkig. gelukkig. En de, soms. Op lange termijn moet je er ook nog wat voor doen. Uh, uh, nou ja, dan hopen we dat deze lady... Gelukkig maakt. En zometeen horen we wie de winnaar is van de EP van Grant. Even make a gay look twice, that's right. And all them guys who wondering how she would look like underneath that pretty dress. Cause we all wanna get a piece of that apple pie, even if it's only for one night. She's a lady, mm. she's a lady. In the days after girls, and if it's a good catch, we all wanna show up with it, and don't never try. is a lady. En ben ik nog wel even benieuwd. Heeft hij nou een, een echt bestaande dame uh, voor. Uh, uh, hoe noem je dat? Geposeerd, zou ik maar zeggen? Gaat het over een echt bestaande dame? Ja, ja, ja. ja, ja nee, nee, eigenlijk moet ik dan het woord geven. Ja, dus. Ja, het gaat over. Ja, ja, ja. He's in love. Niet? Ja, ja Jij? Ja, De drummer. Hoe heet je ook weer? Maurice. Maurice. Het gaat over jouw lady. Nee, ja, nee. Kom, kom er even bij, hier. hier. Nee, wat achter ligt, de achterliggende gedachte is, het gaat om alle ladies. Ah, oké. Okay. En dat alle kerels denken altijd op dezelfde manier stiekem toch over alle ladies. Dat is eigenlijk oh, het verhaal. Oké. Okay. Okay. Daarmee verklaard. Niet zo netjes. Je, je, je redt je er weer netjes. Nou, niet zo netjes. Nee. Nee. Zeg netjes. Zeg het netjes, maar dat is het niet. Oké, okay, goed zo. Ja, dan moet je eigenlijk ook helemaal niet vragen hè, waar zo'n liedje over gaat. Goed, we hebben een winnaar. Kees Oosterom. Uh, Goeienacht hey. uh, Maarten <laughs> en jongens. Hé, hey, vaste luisteraar van Dit is de Nacht. Ja, een geluksmoment zou ik oh, bijna je zeggen, je zeggen, want uh, heerlijke muziek. Ja hè, je hebt, je hebt echt zitten Thanks. genieten. Ja. <lacht> en ik zag, ik zag net de foto die je ma had gemaakt ja. van die jongens. Ze ja. uh, zijn nog vrij jong. Dus het klinkt Zeker. al behoorlijk doorleefd. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Nog studerend op het conservatorium. En, uh... Ja. Ja, inderdaad. Een lekkere stem heeft die, ja. heeft die Jared ook, hè? Ja, we kunnen ja. niet over het paard tillen. Maar dat is wel heel leuk, ja. ja leuk. ik vind het ook wel fijn. Hé, <lacht> hey, maar uh, je, je hebt volgens mij wel eens vaker geprobeerd hier een plaat te winnen iedere nacht. En nu lukt het je eindelijk. Nu kom je erdoor. Ja, leuk. Ja, Gefeliciteerd, ik, ik gun het je erg Kees. Dan, uh... ja. hey, maar, ja, lekkere muziek, kun je, kun je nog iets meer over zeggen? Heb je nog een boodschap uh, voor die jongens? Ja, ik had in eerste instantie gewoon een vrij... Uh, ja. ja, ik heb net al iets gezegd. Ja, ik blijf gewoon een beetje... Ik blijf eraan hangen, dus ik ga het, als ik die cd heb... Het heette anders, geloof ik, het was geen cd. Een, een EP, ja, dat is een cd met, ja, met, met uh, vijf liedjes, zeg maar, of zes. Oh, dan mag okay. je het geen cd okay. noemen. Nee, maar de, ik zou hem vaak draaien. Goed zo. Dat, dat misschien wel een mooi compliment is. En als ze ja. nog uh, ooit op een dag, uh, volgend jaar misschien nog wel, op Sea Jazz uh, staan? Nou, dat zou me niks verbazen. Het zou, geen, uh, zou een uh, reden zijn om er naartoe te gaan, volgens mij. Goed zo. Ja, ja, zeker. Het is altijd leuk om iemand vanaf het begin te volgen. Kees, we gaan de cd naar je opsturen. Word er gelukkig mee. Ja, Oké. Okay. Yes. Hartelijk bedankt. En uh, bedankt voor, uh, voor het mooie programma dat jullie gemaakt hebben. Oké, okay. geen dank. We hebben er zelf okay. ook plezier in, dus... Wow, kostte weinig nog moeite. Mathilde, Cooper, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dat was heel leuk. De tijd is omgevlogen. We hebben nog zoveel te vragen te bespreken. Maar, uh, <laughs> Wellicht we voor de volgende keer. Ja. Dank dat je hier was. Het was een, uh, een prachtig onderwerp om zo met je te bespreken. Fijn dat je ook uh, onze luisteraars hebt kunnen helpen met wat vragen. Jared, Grant, jongens, hartstikke veel succes. En wie uh, weet we ja. de volgende keer. Yes! Goed, zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we door in de nacht. Met onder andere de situatie in Griekenland.